Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n duizend migranten zijn Spanje binnengerend. De migranten kwamen Spanje binnen bij de stad Ceuta, een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. Complete families kwamen langs het grenshek door de zee zwemmend of met een opblaasboot Ceuta binnen. Sommige Spaanse media hebben het over bijna 3000 mensen. Het is niet duidelijk of zij terug naar Marokko worden gestuurd. Migranten die over de hekken van Ceuta klimmen hebben in Spanje geen recht op asiel. Drie avondklokrellers hebben taakstraf gekregen. De twee mannen uit Gorkum en Sliedrecht en een vrouw uit Rotterdam riepen op tot rellen op 25 januari. Die dag en avond liep het uit de hand in Rotterdam. Daar werden winkels vernield en geplunderd. De taakstraffen zijn tussen de 30 en 120 uur. Hardloopliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want de 50ste marathon van New York gaat dit jaar door. Op 7 november mogen 33.000 lopers meedoen. Aan de laatste marathon daar in 2019 deden nog ruim 50.000 mensen mee. Vorig jaar kon de marathon vanwege corona niet doorgaan. En feest bij de Oranjes vandaag, want koningin Maxima is 50 geworden. Daarom gaf ze een interview aan Matthijs van Nieuwkerk over de liefde, werk en wat er voor haar veranderde door corona. Ik race een beetje te veel uh, voor corona. Ik ben ook ergens stiekem een beetje blij dat ik uh, minder moet reizen. Dat uh, is een man. Zeker nu dat ik twee kinderen weg ga, zijn uh, mm. gaan. Uh, dat ik die tijd heb gehad met ze, ben ik echt uh, zo dankbaar. Het is best bijzonder dat Maxima een uitgebreid tv-interview geeft. De laatste keer dat ze dat alleen deed was in 2011. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 6 tot 8 graden. Morgen is er weer regen, kans op onweer en hagel en ongeveer 15 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Die kop is er wel af van het uh, laatste uur. Penelope. Constant overload. Uh, vorige week heeft uh, Vicky van Zijlen... het een en ander verteld over uh, deze nieuwe single. En het is ook gelijk de terugkeer van Penelope. Van. Nou, uh, sinds zeven jaar zo'n beetje... want uh, het laatste wat ze uh, hebben uitgebracht... Dat was eigenlijk ook een beetje een oude single... want uh, ik was er niet de veronderstelling... dat dat toen uh, een beetje een afwijkend nummer was... Uh, wat ze nog niet eerder hadden uitgebracht op een, uh, op een album. Bleek dus gewoon al een oud nummer te zijn. Superstar Idol. Die hadden ze na Bounce Back in 2014 uitgebracht. Maar dat bleek dus... Uh, wat Vicky vorige week in uh, de uitzending uh, verteld. Dat hadden we toch ergens op de plank liggen. En, uh, we hadden daar een aanleiding voor om dat nummer te schrijven. Dus dat hebben we ook gedaan. Um, wel heel erg uh, happy-die-peppy dat ze terug uh, zijn. Het lijkt eigenlijk een beetje op uh, deze band, eerlijk gezegd, hoor. Die komt uh, wel uit de buurt. Sterker nog, de frontman komt uit deze plaats. En dan heb ik het over de, de, een schrijuwlelijk Julia Kurbershoek uh, gedaan met Operation Hurricane. En Undefined, oftewel Rock and Roll Forever. Find a sweet surprise A brave but heartless stevige nummers achter elkaar. Nou ja, daar gaan we nog wel even mee door. Uh, dit waren de Crashing Bats uit Den Haag. Live, love and love. Daarvoor, Undefined van Operation Hurricane. Nou, die komen hier uit uh, de buurt, uh, om de hoek. zou Ik bijna zeggen uit Haanem. En uh, de frontman zelfs uit dit dorp. Dus dat uh, is altijd wel even heel fijn als we dat ook nog uh, kunnen vermelden. Ik zei het al, Ziggy Splint. Uh, dat is een uh, band ook uh, in Nederland... En ik weet niet precies waar, maar ik uh, hou het erop dat het ergens uh, in uh, Zuid-Holland is. Dat het daar ergens vandaan komt. En Siggy uh, Splint is een uh, beetje stevig. Volgende week gaan ze een, een nieuwe single uitbrengen. Uh, en uh, we hebben nu al uh, eigenlijk een beetje nog het nummer... waar ze uh, min of meer uh, de laatste tijd mee bezig zijn geweest. En dat is dit nummer. Dat nummer dat heet Beast. Een beetje wat uh, radiosenders af van het slopen geweest op het internet. Bij Radio Capelle hebben ze naast Zwaardvis ook nog een ander uh, programma. Bij, uh, dat uh, heet Bang Your Radio. Er zit de eindredacteur van 3 voor 12 Rot Rotterdam achter, Thomas Hartenveld. Zou regelrecht ook in zijn programma terecht uh, kunnen komen. Uh, vind ik trouwens wel grappig. Want ik had het over Zuid-Holland. Nou, er is helemaal niks van waar. Want ze komen uit Utrecht. Daar ja, nou weten ze wel wat uh, goede muziek is. Dit is ook. Uh, het is trouwens niet het enige Utrechtse materiaal... wat we uh, laten horen in dit uur. Straks komt er een Nederlandstalige Utrechtse band aan het woord. In de uh, persoon van Pim ten Haven. Goed, uh, dit was Beast. Volgende week... Uh, hoor je meer. Maar we zijn er nog niet... met de uh, gillende en uh, rockende gitaren. Total Seclusion. Drop met Rendezvous. Daarvoor Shameless uit Nijmegen met Appreciate. En daarvoor Total Seclusion. Voormalige deelnemers aan de Robbe akda -woord. En zij zijn ook helemaal terug. Komt ook uit deze provincie. Dus Total Seclusion, daar heb ik het dan over. In de opmate na het gesprek met Pim ten Haven van Vingy, nog een oude van onze Soms... So say me need that Maar we hebben ook Nederlandstalige Indie. Uh, en Casper was uh, daar ook een onderdeel van. Vorige week hadden we G Fred Goverde. Zo spreek je het eigenlijk uit. Ik zei Goverde, maar dat is uh, gewoon de titel van het album wat hij uh, uit heeft gebracht. Maar die brengt dat dus ook. En, ja, eigenlijk hebben ze het misschien een beetje afgekeken van deze Utrechtse band. Figgy genaamd. Uh, soms... En dat was eigenlijk de eerste single uh, waarmee ze mij hebben gelijmd. Want uh, ja, ik heb hem toch best wel uh, aardig gedraaid in die periode. Dat dateert ook alweer van 2017. En leuk, want we hebben uh, een van de mensen van uh, Vigie aan de telefoon. Dat is Pim ten Haven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, uh, vorige week uh, uh, zag ik ineens de single Project 5. Uh, verschijnen eigenlijk al, bijna twee weken terug. Want het uh, gebeurde op een vrijdag uh, dat jullie die uit hebben gebracht. Het is altijd heel ongelukkig dat jullie dat altijd Daar doen. We weer. Ja, dat, uh, dat vind ik altijd ongelukkig. Muzikanten die op vrijdag hun muziek. Uh, terwijl wij op een avond tevoren uh, de uitzending hebben. Dan moeten we altijd weer een week wachten. Ja, dan moet je zaterdagochtend de show maken. Ja, uh, ja het is goed. <laughs> <laughs> ja, maar goed. Uh, wij denken van, uh, ja dat is, dat is van, uh, van de oorsprong altijd op de donderdag, omdat we dan meestal uh, in de richting van het weekend gaan, om uh, te laten weten van dat, dat is nog een beetje te beleven en uh, noem maar op. Of, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, Spotify, ik snap het wel hoor. Ik, ik, heb, het, uh, ik heb het wel door. Maar goed, uh, die, die doen dat uh, dan weer niet. Ja, en dan zitten wij eigenlijk uh, met onze handen in het haar Maar ik uh, ga het even een beetje jullie hebben over de single, um, ja. want daar heb ik uh, jullie voor gebeld, um, want uh, het is Nederlandstalig Indie, is, zeg ik ja. het goed, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Uh, wat, uh, hebben jullie daar, uh, ja, is dat zo ontstaan, of, of hadden jullie daar uh, toen eigenlijk, uh, toen jullie de band begonnen, ook een beetje een bewuste keuze in gemaakt, of is dat zo uh, in de loop uh, van de jaren ontstaan? Um, nou, dat was uh, Paul. Uh, Paul is uh, gitarist en zanger. Ja. Die, uh, die uh, is hiermee mee begonnen. Ja. En uh, hij vond het gewoon stom dat mensen in het Engels zongen. En toen is hij in het Nederlands uh, gaan, uh, gaan schrijven. Ja. Maar wel nog naar al die internationale bands luisteren. Ja. En toen uh, zijn die twee dingen samengekomen. Ja, ja, ja. En als we dan altijd terugkeken vonden we het ook altijd raar dat het nog niet zo... Uh, ...zoveel zo was. Ja. Nu zie je dat wel veel meer. Ja. Um, maar toen was het... Uh, ...was nog meer een scheidingslijn tussen. Ja. Aan de ene kant heel erg... Nederlandstalig het, ...het levenslied. En aan de andere kant heel erg... ...een beetje... Uh, Theater, musical-achtige dingen ofzo? Ja, of, of, of, of, ja, camper, uh, weet ik wel wat. Ja, jullie hebben op een gegeven moment. Nou ja, uh, jullie zijn nu niet meer de enige. Uh, ik zei al, uh, in de aankondiging uh, hier uit Noord-Holland uh, komt Casper uh, de Boer vandaan. En Casper, die, uh, die doet dat ook. En uh, vorige week heb ik drie uh, nummers van Fred, Go Goverde, uh, Fred Goverde laten horen. Dat is ook een beetje op dezelfde leest uh, geschoeid. Dus, dus ik ja, denk van ja, ja het uh, we begint wel aan te slaan. Uh, wat zeg je? moeten we ze maar aanklagen. <laughs> ja, ja. Nee, helemaal niet. Nee, maar goed. Ik denk dat het belangrijk is. Het ja. is gewoon een zo goede Hi. manier om uh, direct contact te maken met... Want Nederlandstalig werkt dat toch het beste in dat opzicht? Ja, uh, anders. Uh, ik denk dat uh, het is toch je... je, je de eerste taal die je leert, dus het, heeft andere, het draagt andere herinneringen met zich, met zich bij en mm. uh, je kunt minder makkelijk wegkomen met, uh, uh, met de cliché teksten die je wel eens ziet als, als Nederlandse mensen Engels gaan schrijven. Ja. Dan moet je het niet gaan vertalen en in het Nederlands gaan ringen, nee, okay. ja, want dan word je heel verdrietig. <laughs> Hebben jullie eigenlijk ook een beetje in dat opzicht een muzikale achtergrond, met z'n drieën zijn jullie toch, of niet? Ja, Ik heb het over de muzikale opleidingen en dat soort zaken. Ja, nou, Paul ken ik van het consultorium in Utrecht. Daar hebben we allebei gestudeerd. Die opleiding heette Musician 3.0. Ja heel kort gezegd een soort opleiding tot muzikaal kunstenaar, Dus ja. heel erg veel schrijven, heel veel maken, heel veel improviseren, heel veel, noem maar op. Uh, en hij heeft Roy leren kennen toen hij voor Figgy, want dat was hij eerst nog, in het begin was hij dat zelf, alleen nog was het zijn project. Mm -hmm. uh, toen hij zijn eerste EP ging opnemen, toen heeft Roy die geproduceerd en Roy die heeft uh, uh, muziek. Technologie gestudeerd. Ja. Dat is echt meer de producers kant. Het opnemen en mixen en dat soort dingen. Ja, dat hoor je er wel aan af uh, trouwens hoor. Uh, ik denk uh, dat, dat uh, wel duidelijk uh, dat ik dat duidelijk mag stellen in dat opzicht. Dus. Nou, wat tof. Ja, ja, ja want ik bedoel, kijk, uh, het, uh, ik, ja, je zou bijna zeggen gelikt. Maar dat uh, vind ik dan weer een beetje te goedkoop. Maar uh, er is wel uh, heel duidelijk een, uh, ja, een idee uh, hoe jullie uh, willen klinken. En dat hoor, dat hoor ik terug. Sowieso. Ja, nou, dat is wel goed om te horen. Ja. Ja. Ik denk dat we daar ook wel heel erg. Uh, we halen er heel veel energie uit. En ja. het kost ook heel veel energie. Om, om te zoeken naar. naar, ja. naar details naar sound en naar ja. sounds en. wat we zelf cool vinden en wat niet. Ja, zijn jullie daar ook kritisch uh, op, op uh, in, in die dingen? Op jullie zelf? Van, uh... Oeh, ja, heel, heel, heel, heel kritisch. Ik, denk, ik weet nog dat we in uh, 2018 of 2019 ons hmm. eerste album. Ja. Uh, aan het afmaken waren. En dat bleef maar doorgaan uh, op details. Ondanks ja. dat we toen ook uh, in zee waren gegaan met uh, Pieter Vonk. Die heeft ook uiteindelijk dan het album uh, gemixt. Mm -hmm. uh, we dachten, nou fijn, een extern iemand die gaat ons helpen om uit een soort uh, impasse te komen. Maar dat heeft nog wel heel veel geduurd. Ja. Het goede nieuws is. Ja. We zijn nu wat ouder <laughs> uh, en we weten beter in te schatten wanneer we ergens ruimte moeten laten en vertrouwen moeten geven en wanneer we echt voet bij stuk moeten houden. Ja, en nou ja, dat is, is echt, uh, voor, voor wat, je, wat, je, wat je cool vindt en wat je, wat je denkt dat uh, gaat werken. Ja, nou ja, goed, dat, dat hoor ik uh, vaker uh, terug, maar uh, al doende Eigenlijk uh, zijn jullie uh, in, dat, in dat opzicht uh, steeds... Uh, bezig, als ik jullie zo hoor, uh, ja, jezelf een beetje te ontwikkelen en van, uh, van dat kan anders. En ik denk dat het ook met wijsheid uh, te maken heeft. Wat je opdoet ja, uit de ervaringen in de muziekwereld zelf. Dat zou ook kunnen, toch? Ja, zeker. Uh, je hebt gewoon iets meer uh, perspectief. Ja. Maar aan de andere kant blijft kunst ook wel gewoon uh, het maken van hele grote fouten. Dus je moet ook wel gewoon... Uh... Op je, op je gezicht uh, gaan om uh, wat van, ja. uh, van de zaken te leren, ja. Wij, wij, wij hebben hier in het uh, dorp en oud Formule 1 coureur uh, lopen. Dat is Jean Lammersen, die, uh, die heeft voortdurend van dat soort wijsheden. Die zegt, uh, ik vind het altijd uh, helemaal goed als ik uh, een fout heb gemaakt. Want dan weet ik uh, dat ik weer een dag wijzer ben geworden. Dat zegt ja, hij. Precies. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat is, het, uh, dat is het in de notendop. Um, uh, ja, want um, je zegt, Paul schrijft de nummers... Is dat... Uh, uh, um, of, nou, of doen jullie dat allemaal eigenlijk? Ja, de, voor, de, voor de laatste EP uh -huh. uh, hebben we alle, alle drie hebben we één nummer geschreven. Ah, ja. En, dus het is nu iets meer uh, verdeeld. Oh, ja. Het begon dat uh, Paul alle nummers schreef en toen had Roy opeens een, uh, een idee en een nummer. En we hebben ook nog uh, wel eens samen wat gemaakt. Ja. En, uh, ik schrijf ook, ik heb op het vorige blad ook eentje geschreven. Ja. Um, en nu weer één. Dus dat, ja, het wordt, uh, um, het wordt, het wordt een beetje één grote speeltuin. Dat ja. is wel een beetje... Maar waar halen jullie het uh, vandaan eigenlijk allemaal? Uh, gewoon in jullie eigen omgeving? De liedjes? Ja, ik denk het wel. Ik, ja. denk, het wel. ik denk dat we het wel altijd heel erg proberen uit ons eigen leven uh, uh, te halen. Ehm... Um, maar, ik weet ook dat Paul bijvoorbeeld, wat ik heel, heel tof vind aan hoe Paul ook liedjes schrijft... Ja. hij kan ook heel erg goed um, een ander persoon of een ander thema... Uh, dan kan hij uh, eigenlijk een, een ander verhaal kan die, uh, op een heel bijzondere wijze uh, neerzetten. Uh, ik weet dat hij een keer een nummer heeft geschreven over de aanleiding van het documenteren... Hm. Um, over een man die heel erg autistisch was. Um, en die gewoon helemaal gek werd, is in huis. Volgens mij zit hij uiteindelijk ook overleden. Gewoon ja. een heel heftig, aangrijpend hm. verhaal. En heel erg publieke omroep documenteren. Heel erg uh, puur uh, uh, neergezet. Ja. En, da en dat kan hij dan ook heel goed gebruiken om daar volledig in te duiken dan. Uh, en daar een nummer over te schrijven. Ja, het is iets wat je, wat je de mensen wil meegeven om toch te zeggen, van, hey, de, denk daar ook eens over na. Zoiets. Ja, ik weet niet of dat gelijk de... de nou ja, het kan. Ik bedoel, het is... is. Uh, het dat, is, is... Wel, dat kan een gevolg zijn, maar dat is denk ik niet... Uh, waardoor je het dan... Voor in, voor in, als je schrijft ben je daar niet meer bezig. Nee, oké. Okay. Het is, het is wat, uh, wat ze zeggen, prettige bijvangst. Zoiets. Ja, ja. ja of, een, of een logisch gevolg. Ja. Ja. Uh, project 5, zo zeg ik het goed. hè Want ik uh, zei ja, ja. van de week Project, project 5, 5, maar jullie zijn een heel onstalige band. Toen uh, had ja, ik al ja. gauw in de gaten dat ik, dat, dat ik in de fout ja. was. Um, waar, is de, waar, waar gaat dit over? Ehm... Um. Nou, ja, de, de, Paul heeft me dat heel vaak verteld, want hij heeft, hij heeft die geschreven. Uh, en elke keer hoor ik er zelf weer wat anders in, net zoals ja. in die tekst. En dat is denk ik ook wel gewoon bottom line, het, het belangrijkste, dat, dat iedereen daar zijn eigen verhaal ook in kan vinden. Ik denk dat die tekst zich daar ook heel erg voor, schrikt, ja. voor schikt. Ja. Voor mij is het in ieder geval een best wel confronterende reflectie op... Um, hoe we in Nederland, in ons land, met elkaar omgaan. En um, de verschillen die er zijn tussen alle mensen. En dat we ook helemaal gelijk zijn en dat we gelijkwaardigheid nastreven. Maar dat het soms ook zo, ja ik weet niet. Dat tegenstellingen soms ook zo immens groot kunnen zijn zonder dat je het doorhebt. Ja. Ja, het, het is eigenlijk... Een dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat voel en dat lees ik er in netwerken Ja, het is ook wat het uh, tijdsbeeld uh, van nu ook uh, inhoudt, denk ik. Als ik het zo uh, hoor. Met, ja, uh, dat zie je natuurlijk vaak terugkomen, ja. ja. Uh, laten we maar gaan uh, draaien nog een keer. Project 5 van yes, uh, Figgy. Leuk. leuk, hè? Ja. Ja, hier is die. <laughs> hier is die. Figgy met uh, Project 5 dus. Yes, hey, dankjewel. Ja. Vrijdien. ...die er iets over vertelt over deze single. Bruno Rocco uit Rotterdam en het nummer dat heet Crossing the Line. Daarvoor hoor je Figgy met project 5. Het is weer bijna het moment dat we zo langzamerhand afscheid moeten gaan nemen. Deze man komt ook zeer spoedig naar de studio om live optreden te doen. Kai met het nummer... Uh, ja, hé, hey, dat is uh, raar. Ik uh, hoor nu eens uh, Rome met uh, Comeback Love. Laat ik die eerst draaien en dan daarna komt Kai. this lonely night the world seems powerful unforgettable till we die zich onder andere bezig met uh, het uh, muziekplatform NH-pop. Uh, daar is hij een soort met uh, de talent scout. Ik heb het over Kai. Ik dacht dat ik hem als eerste had draaien, maar Kelly had voor Danschot andere plannen. Uh, maar deze man komt, als het goed is, 10 juni naar de studio om uh, daar te spelen. Daarvoor hoorde je de nieuwe van Rowan, Comeback Love. Uh, even nog op de valreepen, uh, toch nog even erbij uh, weten te pikken. Uh, we zijn aan het einde gekomen, want ook deze dame... die gaat uh, richting uh, de studio van, uh, van zijn ZFM standvoort uh, komen. Ik heb het over Weldering, Not With Me. En zij zal op 27 mei onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf komen. Straks, veel plezier met Nashville... En ik ben er dinsdag weer met Dino en Ger in de kant nog vals jou. Dag hoor. Lost lights in the dark I try to catch them Feel in save mine once you can have them Well let's show point da started and not know the end Heart shifted from hope for the bitter as hell so give me one good reason why I should stay to shatter pieces and all for would hope can do to a fray your mind now what if the tear drops then it fallen could have been collected tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer